Victor Haak met het NOS Journaal. Vredes genomen, ze willen nieuw geweld voorkomen. Bij de overgangen zijn de afgelopen dagen gevechten uitgebroken... tussen etnische Serviërs uit Kosovo en Kosovaarse agenten. Kosovo wil controle houden over het gebied bij de Servische grens. De Servische bewoners accepteren dat niet. En Servië ziet Kosovo als provincie. Het kabinet in Cyprus heeft zijn ontslag aangeboden. Gisteren had president Christofias de ministers gevraagd op te stappen. naar aanleiding van een explosie in een munitiedepot ruim twee weken geleden. De ontploffing beschadigde een nabijgelegen kerncentrale die de helft van Cyprus van stroom voorziet. De Brabantse politie is vanmorgen een woonwagenkamp in Oorschot binnengevallen. De inval werd geleid door de Task Force tegen de georganiseerde hennepcriminaliteit. Die werd vorig jaar opgericht na een reeks gewelddadige incidenten tussen drugsbendes. Er zijn bij de inval een onbekend aantal arrestaties verricht. Aan de Friese Waddenkust bij Holward is ruim 5000 liter paraffine aangespoeld. kerkkaars kerkkaarsvetachtige spul is niet direct schadelijk voor het milieu. Rijkswaterstaat begint vandaag met het handmatig schoonmaken van de kust. Waarschijnlijk komt de paraffine van een boorplatform. De stof is een bijproduct in de olieindustrie.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 Het gemeentemuseum in Den Haag krijgt 40 topstukken te leen van het Centre Pompidou in Parijs. Het zijn werken van onder andere Kandinsky, Picasso, Matisse en Miró. Ze zijn in het najaar te zien in een tentoonstelling over Parijs. Het gemeentemuseum wil laten zien hoe belangrijk de Franse hoofdstad is geweest voor de moderne kunst en voor veel Nederlandse kunstenaars. Het weer af en toe zon, vanmiddag meer bewolking en enkele buien... Met, met name in het zuiden kans op onweer. Het wordt 20 tot 24 graden vanmiddag. Ook morgen nog wat zon. In het zuiden kans op een bui. En een graad of 21. Dit was het. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Alkmaar. En op de A20 Hoek van Holland tussen de knooppunten Gouwen en Kleinpolderplein. Tot zover de verkeersinformatie.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 your window, I've been watching you for so many days, now I'm feeling brave enough, I want ask you, can I take you out, hey what do you say, I'll be throwing devils up at your window, so make sure that you're ready when I call.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 Tramonto Profumano foschi. Lo sai che non è facile Trovare le padone trovar la porta giusta Per uscire da un dolore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 Voorzitter, oh, ik sí. Adesso cerco te perché vorrei capire, non ci arrivano per forze in lì, sul davanzale di un tramonto, scendono foschi. We're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 Trying to make it the only push you aside They really don't have Nowhere to go Ask them where they're going But yeah. yeah. yeah. attitude. Where do you